Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De veldlopers bij de wedstrijd van FC Groningen krijgen een stadionverbod. Afgelopen woensdag renden vijf toeschouwers bij de wedstrijd FC Groningen-Vitesse... met ontbloot bovenlijf het veld op nadat de keeper van Vitesse werd geraakt door een beker bier. Het is de doelman van Vitesse, Marco Schubert, die daar al op de grond ligt. Die is als eerste het veld opgekomen om te beginnen aan de tweede helft... en dan wordt er van alles uit dat tribunevak gegooid... en nu komen alle andere spelers erbij om hem daar te ontzetten. Wat een vervelend begin van een tweede helft. We gaan om een ontgroeningsactie van een studentenvereniging. De veldlopers zijn vijf jaar niet welkom in het stadion... en moeten ook een boete van 450 euro betalen... In Alkmaar zijn twee explosieven opgeruimd nadat daar vannacht in het centrum een geldautomaat werd opgeblazen. Het zorgde voor een enorme ravage. De politie onderzoekt de plofkraak. Het is niet bekend of de daders geld hebben meegenomen. Een bijzondere wereldrecordpoging in het Franse Lyon dit weekend. Een chef daar gaat proberen een pizza te bakken met duizend verschillende soorten kazen. Geen quattro formaggi, maar mie formaggi dus. Hoe groot de pizza wordt is niet bekend. Maar om het wereldrecord te verbreken, moet alle kazen, moeten alle kazen op één pizzabodem passen. En de Britse premier Boris Johnson is het niet eens met Kermit de Kikker. Het valt niet mee om roem te zijn. Kermit de kikker zo'n jaren geleden in Sesamstraat dat het niet meevalt om groen te zijn. Maar volgens Johnson is dat wel makkelijk als het gaat over klimaatverandering. De Britse premier zei bij de Verenigde Naties, we moeten actie ondernemen. En when Kermit de Frog zegt, het is niet easy om groen te zijn. Ik wil je weten dat hij fout was. Het is niet easy, het is lucratief en het right is be green. om groen te zijn. hij ook niet Miss Piggy, ik dacht. Vandaag is de beurt aan demissionair premier Mark Rutte... om in de VN-vergadering te praten over het klimaat en de coronacrisis. Heb ik het weer nog? De, de zon breekt op steeds meer plekken door. Aan zee staat een ferm windje. Het is 18 tot 21 graden. Dit weekend is het grijzer en ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorrel en Bergen 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 Terug bij uh, morgen is het weekend. Uh, Pim Groof zit weer achter de knoppen. We hebben uh, het een en ander voorbereid aan interviews. Uh, over met name de binnenduin in Vogelsang en in Zandpoort uh, geldt hetzelfde. De provincie Noord-Holland is van plan om daar alle boeren te onteigenen. En daar uh, ja, grasland van te maken of iets van die aard. Uh. Dat is toch goed? Dat is uh, niet goed, want er staan er 160 paarden langs de kant nou, van de weg. Je hebt het alleen over de paarden, over de boeren? Nee, nee maar de, boer, de andere oh. boeren ook. Het zijn hele natuurlijke boeren. Het zijn geen megastallen die daar staan. Als je ook uh, kijkt, zeker bij de, uh, bij de koeien in uh, zowel Zandpoort als in, uh, in Vogelsang... Uh, daar is, uh, die koeien zien er echt heel goed uit, Ze staan altijd in de wei... en lopen lekker vrij. Dus je hebt geen stikstof, dat bedoel ik... Stikstof, stikstof komt ja. vrij ja. op een stal... waar de uh, ontlasting en de urine zich mengen. Zowel bij de paarden als bij de koeien. Die staan op het land. En dat, daar komt de urine en de ontlasting niet bij elkaar. Dus je hebt eigenlijk geen stikstof. Nee, nee. Maar waarom willen ze het dan? Uh, hun zeggen biodiversiteit. Oh, ja. Wat hebben ze gedaan? Zeker in de waterleidingsduinen... Heeft, uh, een paar hele slimme ecologen hebben daar herten losgelaten... Uh, 500 toen de tijd. En um, dat is een plaag geworden. Die herten vreten alles op. Daar de gaan de zijn weg. Uh, dus de biodiversiteit neemt af. Ja, binnen de duinen snap ik dat. Maar wat heeft dat met de boeren te maken? Ja, dat vraag. Je krijgt verschillende verhalen te horen. Het oh. ene verhaal is stikstof. En nou, het dat... andere verhaal is biodiversiteit. Maar ja goed, er wordt al 500 jaar geboerd daar, in die omgeving. Ja, maar je houdt CO2, heb je onderuit gehaald, want het is niet zo, zeg je, want ja. staan die op stal. En biodiversiteit alleen maar in de duinen. Dus ja. Ja. Dus, maar goed, wat, wat willen ze? Ze willen daar uh, uh, vochtig land maken. Nou, dat houdt in, er wordt al 500 jaar geboerd daar. En je moet dus de, uh, zeker een meter diep uh, graven wil je alle meststoffen in het grond weghalen en wil je dus een mestarme grond hebben, dan heb je dus een meer. Ik weet niet of vogelsang en zandpoort zitten te wachten op muggen, maar die krijg je dan daarvoor terug. En niet, geen biodiversiteit. Want je krijgt een meer. Een hoop verschillende muggen krijg je. Een heel, ja, tijgenmug, malaria -mug, uh, noem ze maar op. Ja, ja. Dus, ja, ja. ja, Maar het, het, is, uh, het is nog niet eens een voorstellen. hè? Het is een, een advies van een bureau. Nou, er zijn wel al gesprekken geweest met de boeren. Hè? Bij de ja? boeren hebben oh. we al te horen gekregen, als je niet meewerkt, word je onteigend. Oh, oké. Okay. Dus uh, op dat, die toon is wel gezet. Ah, okay. En daarom ja. gaat iedereen met de hakken in de zand oh, okay. staan van, ja. hou even. Oké, okay. en je hebt een aantal mensen bij jullie op stal, ik, zoals je ja. dat noemt, geïnterviewd. Ja. Ja. heb ik geïnterviewd en... Uh, daar gaan we nu naar luisteren. Oké, okay, we beginnen met uh, Felicia. Ja? Ja. Wie ben jij? En wat doe je? <laughs> nou, ik uh, ben Felicia. Ik ben 38. Ik woon in Haarlem. Uh, ik rijd hier in Vogelenzang op uh, Andermans privépaarden. Dus ik heb uh, niet een eigen paard. Maar wat je noemt een bijrijdpaard. Of een verzorgpaard. Uh, ja, voor de niet paardenmensen. Uh, het is zoiets als leasen van een paard... Uh, ja. Dus ik maak er uh, voor een aantal dagen in de week gebruik van en uh, daarin delen we de kosten. Uh, en ben ik uh, op die dagen dat ik er ben ook verantwoordelijk voor het paard. Uh, ik rijd hier al, ik denk al, ja, al ruim vijf jaar. Uh, dus ik uh, ja, voel me ook echt wel uh, erbij horen inmiddels. Het is een uh, grote stal waar wij hier staan in Vogele Zang. Ja. Uh, er staan zo'n 160, 170 paarden in de zomer. In de winter iets minder. Uh, en dat zijn er zoveel omdat ze hier in natuurlijk kuddeverband worden gehouden. Dat is vrij uh, zeldzaam, uh, zeker in de randstad. Ja. Om uh, dat soort plekken te vinden waar, uh, ja, waar een, een paard gewoon in een grotere kudde kan staan. En dat 24 uur per dag, uh, in de zomer en in de winter. Uh, en dat is een van de redenen dat ik, uh, dat ik hier rijd. Ja. Het is een unieke gebeurtenis en het is ook heel relaxed hier. Het is super relaxed hier. Uh, niet alleen ja, door de mensen die hier zijn en doordat de paarden gewoon echt zichzelf kunnen zijn. Zijn ze ook rustiger en gelukkiger. Uh, maar ook nog eens het natuurgebied in Romeen. Uh, we zitten direct aan de Amsterdamse waterleidingduinen. Dus wij kunnen vanuit stal met een hekje openen en een uh, duinkaart en een ruiterbewijs wat wel nodig is. Kunnen wij zo het bos en het duin in? Zonder verkeer te hebben of honden die nog wel eens achter een paard aan willen rennen. Uh, brommers, scooters, fietsers. Het is gewoon een super rustig natuurgebied wat echt ja, heerlijk is om lekker in buiten te rijden. En, uh, ook dat ja, is in de randstad moeilijk te vinden. Uh, kijk, ga je naar de Veluwe of naar de Loonse en Trunense Heide? Ja, daar kun je ook uren rijden zonder iets tegen te komen. Ja. Maar in de Randstad is dat lastig. Als je naar het strand gaat, kom je kitesurfers, honden, ja. uh, standmensen tegen. Uh, ga je naar het Amsterdamse bos, kom je van alles tegen. Van brommers, fietsers, andere paarden, ook mensen met honden. Heel veel kinderen uiteraard, daar wordt ook gebarbecued. Ja, dat is in zo'n natuurgebied als hier ja, gewoon echt heel zeldzaam, uniek en prettig om in te rijden. Zo kun je volop van je paard en van de natuur genieten. Ja, en wat vind je van de natuurplannen van de, de, de provincie Noord-Holland? Ja, ik schrok er wel van. Um, ik moet heel eerlijk zeggen, um, ik denk dat het best wel stilletjes is gehouden. Want um, het kwam in ieder geval hier op stal, leek het echt als, als zo'n golf aan te komen, aan te spoelen van opeens was die informatie er. Um, terwijl ja, volgens de provincie zijn ze hier al veel langer mee bezig... Uh, is dat uh, ja, ons eigenlijk alle niet bekend geweest. En Het is best uh, schrikwekkend als je hoort dat de plannen zijn om dit hele gebied... tussen Zandpoort en Vogelenzang, nou dat is echt best wel een flink gebied... om daar alle bedrijven die nu agrarisch of landbouwgericht zijn... Te verwijderen en uh, eventueel zelfs te onteigenen. Uh, dat heeft zoveel impact op zoveel mensen en bedrijven, uh, deels ook op de economie, uh, maar ook gewoon op, op dieren en op mensen. En dat is voor een boer met koeien vervelend als hij moet verhuizen en een nieuwe plek moet zoeken. Uh, iemand die hier uh, gewassen verbouwt zal het misschien hetzelfde probleem hebben. Um, er zitten ook heel veel. Er zitten natuurlijk direct ook aan de bollenstreek. Ja. Ook in Vogelenzang zijn er nog tulpenvelden. Ja, ik weet niet of daar de plannen zijn of die ook weg moeten. Maar ja, het komt er ongeacht wel, welk type bedrijf je hebt. Het komt erop neer dat je ergens op een nieuwe plek moet beginnen. En ja, waar doe je dat dan? Want zoveel plek is er niet. En je wordt dan eigenlijk als eigenaar gedwongen of om een ander bedrijf te doen, of om te verhuizen. Ja. Uh, dat is natuurlijk niet eerlijk. En voor ons als paardenstal, als paardenmensen... en er zijn nog meer stallen die dit betreft in dit gebied... is het, denk ik, nog moeilijker dan voor een landbouwer... of een boer met koeien of varkens. Omdat het bij ons niet alleen om dieren gaat... maar ook om de mensen die daarbij horen. Dus ja, wij hebben zo'n 160 paarden op stal. Nou, elke paard heeft... Een eigenaar. En een bijrijder. Uh, en, sprake, en, een bijrijder. En, een en eventueel ook nog kinderen of familie ja. die er langskomen. Uh, dus neem het gemiddelde van sowieso twee personen per paard. Dan uh, zit je bij ons alleen al op stal op 320 mensen. Nou lijkt dat niet zoveel als je kijkt op de populatie in Nederland. Maar het zijn wel 320 individuele mensen wiens leven beïnvloed wordt hierdoor. Uh, ik denk dat... Ieder die hier zijn paard heeft staan, er bewust voor heeft gekozen om zijn paard op deze manier te, te stallen, te plaatsen. Uh, stallen is dus eigenlijk niet het goede woord, want ze staan niet in een stal. Ja. Um, en als je daarvoor kiest, dan wil je dat als je weg zou moeten, op een andere plek ook. Het probleem is dat dat er niet is. Ja. Er is in de verste wijte omgeving niet een stal vergelijkbaar als deze. Er zijn wel kleinere stallen, die worden dan een paddock paradise genoemd. Nou, daar staan ze misschien met nou, vier tot uh, tien paarden. Ja. Maar daar staan ze ook vaak niet allemaal bij elkaar. Daar ja. staan ze wel buiten, maar niet als kudde. En dat is echt uh, ja, uniek hier. Uh, omdat ze hier gewoon in vijf of zes groepen, geloof ik, staan. Uh, in verschillende groottes van tien tot veertig paarden. Ja. En probeer daar maar eens de ruimte voor te vinden en een stal te vinden die A. te betalen is, B. goed te bereiken is en die datzelfde kan aanbieden. Dat is gewoon vrij onmogelijk. We hebben ook een stalgenoot gehad die is nu verhuisd van regio Haarlem-Zandvoort uh, naar West-Friesland volgens mij. En die heeft in de hele route tussen hier en daar gezocht naar een nieuwe plek voor haar paard. En eigenlijk niks passends kunnen vinden. En dus besloten haar paard hier te laten staan terwijl zij is verhuisd. Ja. Nou, dat geeft alleen maar aan hoe moeilijk het is om zoiets te vinden. En dat maakt deze stal zo bijzonder en dat maakt het zo jammer als wij hier weg zouden moeten. En daarnaast denk ik ook dat de provincie niet heel erg duidelijk is geweest in waarom ze dit willen doen. En het eigenlijk nu heel erg wordt voorgehouden als het gebeurt. Als dat het al een gesteld feit is. En we er eigenlijk niet meer veel aan kunnen doen. Um, en we proberen dat wel met een groepje. Um, ja, we proberen de media erbij te betrekken. En petities gestart. Want um, ja, we willen dit stukje natuur en vooral dit stuk geluk... gewoon ja. uh, kunnen behouden. Wat voor acties ben je allemaal begonnen? Um, nou, Ik ben op zich... Niet een hele grote activiste, althans, dat beschouw ik mezelf niet. Um, maar er is, uh, wat ik al zei, wel een petitie gestart. Eén keer door de Zandpoorterboeren en één keer uh, hier voor de regio Vogelen aardehout. Nou, Uiteraard heb ik die getekend, uh, gedeeld op mijn eigen Facebookpagina... waarop weer veel mensen dat ook hebben gedeeld. Um, er zijn hier op stal verschillende mensen die uh, ook al... Uh, banners hebben ontworpen die binnenkort worden geplaatst hier aan de hekken aan de weg. Uh, zodat mensen ook uh, kunnen deelnemen aan de petitie. Um, ja, er zijn verschillende mensen die al hebben, stukken in hebben gestuurd uh, naar het Harlemsdagblad of uh, het Noord-Hollandse ja. Daarvan zijn ook al een paar gepubliceerd. Um, en ik zelf heb wat contacten in de media, in de paardenmedia. Uh, en die heb ik uh, ingeschakeld in de hoop dat er... Uh, in ieder geval eentje zou zijn die, uh, die er wat over wil schrijven. Uh, en dat is gelukkig ook al wel gebeurd. Er is afgelopen dinsdag een artikel geplaatst op horses.nl... Um, ja, die eigenlijk dit verhaal uh, daar nog een keertje schildert... met ook wat links naar andere artikelen die zijn verschenen in de afgelopen maand... en ook links naar de petitie. Uh, en voordat die, uh, uh, dat artikel werd geplaatst waren er zo'n 3500... Uh, deelnemers van de petitie. Uh, ik had vanmorgen nog even gekeken en er zijn het al 4000. Ja, gaat goed, dus het gaat de goede kant op. Ja, we gaan zo meteen naar, de, naar het volgende nummer weer verder met deel 2 daarover. De petitie waarover gesproken wordt, dat is, uh, die staat op petities.nl en dat gaat over het behoud van het agrarisch weidelandschap tussen Aardenhout en Vogelsang. Mooi, mooi. Dus, ja. Muziek. Uh, uh, nou, bij de partijen die ik heb gecontacteerd. Nou ja, Horses ja. heeft dus uh, al een artikel geplaatst. Heel fijn. Uh, die hebben het op hun website geplaatst. En ook op Facebook gedeeld. Uh, wat heel handig is. Want ja, social media is gewoon een super uh, tool. Om dit ja. soort dingen te gebruiken. Uh, ik heb ook teruggekeken. Het was het meest gecommenteerde en gedeelde bericht van de hele week op horses.nl. Dus het heeft zeker wel wat teweeg gebracht. Uh, uh, veel discussies ook erop geweest. Uh, mensen die uh, ja, met ons meeleven en niet snappen hoe, hoe dit kan gebeuren. Want dit is toch ook natuur. Ja. Dus ja, wat, wat verstaat de provincie eronder om van dit gebied natuur te maken? Ja. Agrarische landbouw. Hoort is, is ook natuur. Natuurlijk komt er wel stikstof bij boerderijen en bij paardenstallen vandaan. Maar ja, als je het uh, Formule 1 circuit gaat uitbreiden, komt dat er ook en dat zal een stuk meer zijn dan dat. De atariel. Uh, ja, die ook. Uh, dus ja, ik, ik persoonlijk kies dan eerder voor de stikstof van dieren dan ja, de stikstof ervan, van uh, auto's of industriegebieden. Ja. Uh, en ja, ik hoop dat. Uh, andere partijen daar ook nog uh, meer over gaan berichten dat het niet alleen maar regionaal bericht wordt zoals nu maar dat het landelijk wordt opgepakt want het is ook niet alleen een probleem hier uh, er zijn andere gebieden waar dit al eerder is gebeurd en waar het waarschijnlijk in de toekomst ook nog gaat gebeuren en waar ik heel erg bang voor ben is dat er in de toekomst gewoon helemaal geen plekken meer zijn waar wij met onze paarden kunnen staan ja. gelukkig zijn en lekker buiten kunnen zijn En dat. Ja, of dat je dan echt naar Limburg moet verhuizen of naar de Duitse grens moet gaan verhuizen. Maar ja, dat is ook niet de bedoeling. Nee, ik uh, woon heerlijk in Heerlijke Zandvoort. En daarom! Dus, <laughs> ik zit niet te wachten op Limburg. Nee. Eigenlijk. Alles ten uh, alles goede van Limburg, hoor, zou mooi ja. zijn. Nou, ik heb er al gewoond vroeger. en Het is inderdaad prachtig, maar ik woon toch liever in de Randstad en lieg bij de kust. Uh, ja. Maar ik wil ook rijden en ik wil ook van de natuur kunnen genieten. En uh, ja, wat wordt met deze plannen nogal moeilijk gemaakt? Ja. Dank je wel voor het interview. Graag gedaan. Oké, okay, dus jullie zijn iedereen aan het mobiliseren. voor ja. het geval dat het echt een voorstel wordt? Ja, nou ja, goed. Weet je, als ze al naar je toe komen. met de mededeling van ja, als je niet meewerkt, dan gaan we je onteigenen. Daarnaast is het natuurlijk in 2023 komt een nieuwe uh, dierenwet. Uh, ja, okay. in actie, of die, die wordt dan geactiveerd. En dat houdt in dat paarden niet eens meer op stal mogen staan. En de ja, maar ze hebben de manier... toch uitzonderingen gemaakt, ook voor honden en katten? Ja, maar paarden vallen daar niet helemaal onder. Ja, maar dan onder. Komt er komt wel Paarden scham. mogen geen 24 uur meer op stal staan dan. Nee, ja. Kijk, en dat is bij de meeste stallen is dat wel het geval. Ja, ze worden toch één uur per dag uh, losgelaten of zo, of rond uh, laten lopen of zo. Ja. In zo'n bak. Ja. ja, ik kan jou ook 23 uur op bed leggen en dan mag je nee, een dat... uurtje. Nee, maar dat is dus, uh, dan mag het wel. Ja, wel. weet ik, dat, dat, dat is dus een beetje de, de kronkel daarin. Kijk, hier worden paarden op een natuurlijke manier gehouden, in kuddevorm. Ja. Ja, dat is bijna nergens anders mogelijk. Het paard wat ik hiervoor had, is een paard wat getraumatiseerd was. Die is mishandeld geweest op stal. In Spanje weliswaar. En, uh, ik heb vaak ook wel tegen hem gezegd, van, je moet niet zeiken verder. Maar... Ha. Daar was deze manier van paarden houden, was daar ideaal voor. Want hij stond in, in een kudde, hij had steun aan andere paarden. En dat ja, was ja. in een ene niet vals meer. En op de andere stallen waar ik gestaan heb, waar hij dus s nachts wel op stal mm -hmm. stond, stond altijd een groot bord naast. Pas ja. op, bijt, valt aan. Levens uh, oh, oh ja, paard. Ja, Dat hoor ik ook nog ergens, inderdaad. Ja. Ja. Maar hoeveel paardrijders zijn er in, uh, in Nederland? Oh, Goede vraag. Maar het worden er wel steeds minder. Ja, het is wel duur, yes. denk ik. Minder plek natuurlijk, geloof ik ook wel. Ja. Ja. Ja. Maar ik, zal, ik ga het ook even opzoeken. Kijken of ik het kan Ja, oké. Okay. Het over een manege Waar? in Vogelzang. Waar? Waar vog zit de man manege? Waar jullie zitten? Bij ons in ja? Vogelzang, Langs de weg. Ja. Dus uh, Stalsgravenweg heet dat. En, uh, vlak voor? Uh, vlak voor Vlak voor de rotonde. Je hebt op een gegeven moment, als je de Vogelsang weg afrijdt richting uh, Vogelsang. Ja, heb je rechts je, een, uh, een restaurant, links het uh, ja, thuiscentrum. daarvoor. Ja, oh, okay, iets ja. daarvoor. Oh, met die lange oprijlaan? Met die hele lange oprijlaan, Zo, oh, ja. ja. Oh, die boert goed. Die boert uh, best goed, ja. Ja, een mooi huis inderdaad, ja. Uh, ja. Leuk, ja. Oké. Okay. Yes. Dus dan rijden we nog een muziekje en meteen daarna uh, krijgen we Dion te horen, ja? Oké. Okay. 450.000 paarden. De KNAS... dat is dus de, de Koninklijke Nederlandse... hippiesportbond... heeft 200.000 leden... waarvan 50.000... Uh, wedstrijdruiters. Even de, de vergelijking... met een politieke partij... de VVD. Die heeft een aantal leden... Van, uh, in 2021 van 25.035. <lacht> dus wij zijn... ver uit de grootste partij... Nou, dan moet jullie toch wel iets kunnen bereiken, denk ja, ik. Hoeveel ja. leden ja, en, de, de, de, de, de PvdA? De PvdA heeft trouwens meer leden dan de, oh, de VVD Oh, ja. En die ja. heeft 7, uh, Ja, die zijn trouwen, denk ik. Ja. Ja. Die ja. ja. betrokken, denk ik. Dus, en het CDA PvdA? Ja, ja. 39.000. Oh, ik denk nog de PVD, uh, heel jammer, klein, maar die heeft niet ja. zoveel leden. Ja, dus. ja ik weet dat in Zandvoort heeft de VVD uh, 27 leden. Ja, veel meer ruiters Veel meer uiters. Veel meer uit. Nou, jawel, we hebben hier twee uh, mayoneesjes in Zandvoort. Ja. ja, we hebben twee mayoneesjes. En ja. er staan bij ons op, uh, op stal ook een heleboel Zandvoorters. Ja, maar die tellen we niet mee. oh dat zijn geen Zandvoorters. Ja, maar niet in Zandvoort. Die zijn dus, uh, Zandvoorters ja. komen per definitie uit Zandvoort. Maar die fietsen heel gezond naar, uh, naar Vogelsang. <laughs> ja, dat ook hier. Nou, ja. <laughs> Wat zei je? <laughs> nee, nee, nee. <laughs> We gaan door met uh, Dion, ja? Ja. Kijken wat Dion ons te melden heeft. Daar komt ze. Oké, okay. wie ben jij? Ik ben Dion Akenbal. En wat doe je? Um, qua werk? Qua werk, hè? Uh, nou, ik zit nu uh, tussenbanen in. En ik heb een eigen bedrijfje, uh, Paardenmeter en Wegen. Door jou oh, Nederland. Ja, wat leuk. Daar ga je nu pas mee beginnen, hè? Ja. ja. Per oktober? Nu, uh, ja, dat uh, is nu een uitgelezen kans om dat te gaan doen. Zeker omdat uh, de paarden in Nederland een beetje te dik kunnen zijn. En uh, dit een hele leuke stap is voor mij om daarbij te gaan doen. Hartstikke. Dus. En waarom heb je voor deze stal gekozen en hoe lang sta je hier al? Nou, ik heb uh, voor mijn stal ik heb een haflinger, Mary En uh, nah, die heeft een beetje uh, angst voor paarden gehad. Dus ze was ook paardvals. Dus ze trapte naar andere paarden. Dus wij zijn heel erg bewust gaan zoeken voor haar naar een stal waar ze in een kudde kon gaan staan. Dat ze gewoon weer even paard kon worden. Dus niet in een uh, hokje van 3x3. Uh, drie drie, maar gewoon lekker 24 uur buiten. En uh, nou ja, dat heeft voor mijn paard echt wonderen gedaan. Het paard valse is eruit. En uh, ze staat nu heerlijk in de kudde. En ze is helemaal zielsgelukkig. Dus nou, dat is het reden wat... eigenlijk. Ja, en ja, zo gaat het hard. De, deze stal daarvoor met opzet. Hoe lang zei je er al? Uh, met onze eigen pony uh, bijna tien jaar en hiervoor met, uh, heb ik andere paarden bijgereden en dat is denk ik ook ongeveer tien jaar. Dus ik kom hier eigenlijk al bijna twintig jaar. Oké, okay. dus dus je hier hebt ook veel wel, uh, veranderd zien worden. Ik heb hier veel zien groeien, ja. ja. Kan iemand mij laat het is? Dus? <laughs> um, wat vind je? Wat, wat zou je gaan doen stel het moet hier sluiten? In verband met die natuurwetten? En... Als ik heel eerlijk ben, dan heb ik geen opties. Want uh, deze stal is de enige stal die uh, eigenlijk volgens de nieuwe dierenbeschermingswet echt goed voldoet. En uh, overige stallen, die, die kunnen dit niet bieden. Die kunnen niet grote uh, kuddes bieden. En uh, het zo natuurlijk mogelijk maken voor een paard. Dus eigenlijk heb ik voor nu geen optie. En uh, wat het ideaalste is voor mijn paard. En uh, wat ik ook diervriendelijk vind. Ja. En dan uh, nou zullen er ook wel stallen zijn die dit zijn, maar niet op deze schaal. En uh, dus ja, wat, wat zouden we dan moeten gaan doen met ons paard? Geen idee. Nee, nee ja, die optie... Uh... Nee, want dit lastig. heb je hier niet in de buurt. Nee, nee. nee, want wij hebben wel stallen een beetje bekeken en in de buurt. Maar ja, je blijft toch heel erg vastzitten dat ze heel erg snel in een stal staan. En uh, niet genoeg buiten komen. En uh, ja, niet echt paardnatuurlijk. Dat, ja. Uh, ja, dat mis ik toch af en toe wel een beetje hier. Uh, ja, het ja. is hier natuurlijk echt uh, ultiem. Ja, en kijk, we nou, hadden het net natuurlijk ook al over natuur en al dat soort dingen meer. En ja. Ja. ja, en ik denk dat het, het hele natuurplan geen verbetering zal zijn. Want um, ze willen hier dan uh, eigenlijk het laten verslonsen. Want ik geloof niet echt dat ze echt onderuit aan zullen plegen. En ik denk dat je dan um, een natuurgebied is wat een dorren in het oog zal zijn. Dit is oud, wordt heel mooi bijgehouden. De hele kant, uh, de hele vogelen aan zijn weg, ziet er schitterend uit... En uh, ja, qua stikstof, ik zie het nog niet echt uh, als, ja, waarom moeten de beestjes dan verhuizen? Waarom halen ze dan niet een zand weg of een tatenstiel of een schippel niet meer laten uitbreiden? Weet je, waarom moeten dieren dan, uh, wat eigenlijk een natuurlijker iets is, waarom moeten die verkassen en uh, weg van hun natuurlijke leefgebied? Oh, is... Dat is het stukje wat ik niet snap. Goed, ja. Ja. En niet kan snappen. Nee. nee. Ja, hartstikke bedankt. Ja? Oké. Okay. Dat was Dion. Nou, ja. duidelijk verhaal. Ja, ze weet niet waar ze naartoe moet. Nee, maar dat weten we geen van allen eigenlijk. Want Jij zou het ook niet weten. Nee. nee, nee, nee. Ik, ik wil mijn paard nooit meer op een stal hebben. Oh. Omdat uh, juist dat in, in kuddeverband leven... als je ook ziet hoe uh, saamhorigheid er is... onder die paarden, onderling... ja. Ik weet wel dat mijn paard ingeslapen werd... dat hij was afgelopen juni... en uh, dat er vanuit die kudde... en zeker door zijn, zijn pupil die daar uh, tussen stond... echt constant alleen maar gekeken werd van... hé, hey, da daar ligt hij. En, en juist die, die, die samen... het is eigenlijk een soort grote familie... Ja, maar dan oh, met allemaal ja. paarden. Ja. En die paarden zijn ontzettend afhankelijk daarin ook van elkaar. Want wat is een pupil? Een pupil, um, <coughs> Wat Rod gedaan had, is... Uh, Rob, wie? Rod is mijn oude paard. Oh de ja, ja okay. Rod, Rob. weer, ja, uh, ja. noem maar op. Hij uh, heeft een aantal namen. Um, uh, Wesley, dat was een, uh, een haflinger, Veulen. Die kwam op een gegeven moment in de kudde. En hij heeft zich daarover ontfermd. Hij zorgde dat de grotere paarden, dus een de beetje de, de boelies van, uh, van, ja, van ja. de groep, niet bij hem in de buurt oh, komen. Okay. Ja, ja. Het was ja. ook zo van, als de eigenaren van, van Wesley hem eruit kwamen halen... en waren ja. paarden aan het spelen of wat ook... en hij had zoiets van, oh, dat kan wel eens gevaarlijk zijn... ging hij daartussen staan. Ja? En dat die <laughs> mensen gewoon en met ja? uh, Wesley uh, veilig weg konden oh, komen. Wat leuk, menselijk, dat, uh, ja. Ja. ja. Ja, op die manier zorgen dus die paarden onderling ja. voor ja. elkaar. En, uh, oh, wat goed, ja. Ja, want je zegt geen paard, maar volgens mij heb je wel gesteld dat je een pony hebt. Ik heb een pony, ja. ja. Maar het zijn ook paarden en ponys door elkaar heen. Ja, dat maakt hem niet uit. Dus dat nee. maakt op zich niet okay. zoveel uit. Want ja. een van de leiders is de kleinste die er staat. Het is een ja? IJslander oh? van 1,40, 1,38 of zoiets. Dus ja, Gigant. Dus het, het is niet in de grootte van uh, wie is het nee, baas. Nee, nee, nee, nee, dus, nee. Want er staat ook een saire van bijna 2 meter. Ah, nou, oké. Okay. Dus. Dat, dat staat daar samen met zo'n om zo ja, zo ja. te kroelen en ja. te doen en, ja. Okay. Nou even wat muziek en dan gaan we daarna weer verder met wat uh, wat interviews. interviews. Ja. ja. ja. From sweet shoes, my baby blues Hot dog, jump and fall, I'll walk her keep Hot dog, jump and fall, I'll walk her keep The dream helps you forget You ain't never danced a step You were never fleet of foot, be All the pathos you can keep for the children in the street, for the vision I have had. Yes, we sweep. New broom, this room Sweet, really clean. frick fine cut-a-fine, fine oh yeah Long-legged candy Fine, fine cut a fine cut-a-fine, frick fine oh yeah Now my rhythm ain't so hot But it's the only friend I've got I'm the king of rock and roll oh, Completely On my own, I'm the king of rock and roll, completely. And I'm up from suede shoes, my baby blues. Could I find Ja, nou die echt sociale huurkoopwoningen. Nee. Dus. Dat waren twee leuke nummertjes. We gaan weer verder ja. met Marsja. Ja? Ja. Oké, okay. wie ben je? Hoi. Ik ben Marsja Brink. En wat doe je? In het dagelijks leven ben ik ondernemer. In, uh, uh, ik run een bureau voor uh, een consultiebureau. Oké. Okay. Mooi. En wat doe je hier op stal? Ik mag uh, uh, een paard hier uh, bijrijden. Dat betekent dat ik uh, nou, twee, drie, vier, vijf keer in de week voor hem mag zorgen. Uh, en, uh, en ook mag rijden en uh, nou ja, mag genieten van het mooie duin hier. Je rijdt veel buiten ook. Hè? En wij kennen elkaar daarvan. Uh, ja, ja, precies. <laughs> We hebben mooie avonturen gehad buiten. Ja, ik vind het heerlijk. Het is een... Uh, het is zo fijn om buiten te zijn. Het paard wordt er heel blij van. Het is gevarieerd, elk seizoen wat anders. En dat is ook goed voor het paard. En ja. voor mij. Ja. Wat vind je van de manier van houden hier, van paarden? Ja, heel mooi. Ik ben uh, nu bijna een jaar hier op stal. En ik was eigenlijk iets meer manegeachtige settings gewend. Dus het was wel even een eye-opener voor mij zo hier. Dat het ook in ja, hele mooie ruime paddocks kan. En in weilanden. In de zomer staan ze 24-7 buiten. En ik zie gewoon wat dat doet. Ook met de paarden. En onderling zijn ze dus veel beter met elkaar. En Je ziet ook in de rijbanen. Die kunnen gewoon met elkaar. Zonder dat ze venijnigd worden. En als elk paard maar in een stalletje staat. Uh, weet ik veel. 20 uur van 24 uur. Ja, daar worden ze niet heel veel vrolijker van. Daar krijgen ze geen goed kudde gevoel bij, ja, denk ik. En wat, wat, wat doet uh, het hier zijn en met de paarden met jou persoonlijk als...? Poeh, nou dat is enorm veel. Ik uh, ben hier vorig jaar gekomen omdat ik uh, te maken kreeg met het overlijden van mijn moeder. En dat raakte mij zo hard dat ik nou echt letterlijk even helemaal niks meer kon. En het enige waar ik gelukkig van werd was paardrijden. Dus toen ben ik een bijrijpaard gaan zoeken, toen kwam ik hier terecht en toen ben ik gewoon iedere dag hier geweest, maar zitten in het weiland met hem, lopen in de duinen en langzamerhand begon ik ook weer te aarden en kon ik omgaan met het verdriet dat ik had meegemaakt. En daarom kan ik er nu ook een stuk, nou ja, weet je, het doet me echt nog wel wat, maar ja. ik kan erover praten en ik kan ermee dealen. Het verdriet wordt niet kleiner, maar de natuur en het paard en deze omgeving heeft mij daar absoluut mee geholpen. Weet je, Voor mij was het echt een lifesaver. Klinkt een beetje overdreven misschien, maar zo ervaar ik het wel. Nou, hartstikke mooi. Mooi verhaal ook. Ja, het, uh... ja. Maar dat is wat het hier doet, hè. En zo heeft ieder zijn eigen verhaal hier. En, en iedere dag vanmorgen ook weer, dan loop ik het weiland in en dan zijn er nog paardjes die liggen te slapen. En een ander die staat lekker het bos in te kijken en die zonnestralen. Dan denk ik, ja, dit is echt prachtig. Fantastisch. Dankjewel voor het interview. Yeah, dankjewel ja, dankjewel ook voor de kans. <laughs> Oké. Okay. Nou, ja, Het wordt helemaal lyrisch, je zou het bijna gaan doen, ja. Wat? Je mevrouw het helemaal lyrisch. zonnestralen in je gezicht. Ja, ja maar het is, ja. je bent natuurlijk... Dat, dat hoor je natuurlijk ook wel nu met die interviews. Alles is buiten ook opgenomen. Je bent zomer en winter, ben je buiten. En je moet ook wel, hè? Als, ja. als het regent, nou, maakt niet uit. paard moet toch... Uh, je moet je toch, moet toch paard doen. Ja, ja, ja. Dus, uh, Ga je elke dag naar je paard? Praktisch wel, ja. ja. Ja, zo. Ik wil nog wel eens een dagje overslaan. Zeker nu ze op de wei staan... Heb ik dat wel eens? En straks als je op vakantie gaat, dan moet je iemand anders. Dan ja. moet iemand anders een andere even ja, ja. En Maar goed, daar zijn altijd mensen die dat, ja? uh, die oh, dat ja, waarnemen voor al. je. Dus oh, okay. dat is echt geen probleem. En het is toch een hele elitaire sport? Ja, dat valt wel mee. Het is Zo duur. Valt... Ja, weet je, dat wordt elke keer gezegd. En dan kom je aan het stokpaardje van mijn echtgenoot. We zijn ooit een keer bij een notaris geweest en die hield van vliegen. Dus die had een eigen vliegtuig. Hij zei: Dat is veel goedkoper dan een paard. Het zal, ik zou het niet weten. Ik ken de kosten van een vlieg, uh, vliegtuig niet. Nee, nee. Bovendien, ik heb vliegangst, dus wat moet ik met een vliegtuig? Maar dit is zo'n ontspanning. En misschien is het elite, maar ik ken heel veel mensen die gewoon stellen: zelfs minder eten. alleen maar om een paard te kunnen betalen. Ja, of, ja, ja. Weet je? Ja. Dus. Ja, elitair. Het is maar net wat je jezelf ervoor onthoudt. Ja, ja. En je qua mensen is het niet elitair? Het is niet alleen de nee. goede bovenlaag van de nee, bevolking? Nee, nee nee absoluut niet. Nee, af van alles. Echt van alles door elkaar heen. Mensen ah, okay. die in de huishouding werken, mensen die uh, uh, uh, advocaat zijn. Uh, je hebt van alles. Stewards, ja, ja. Ja. Uh, stewardessen. Gepensioneerden en zo, ja. Gepensioneerden. Ja. ja, ik loop er ook rond. Ja, daarom. <laughs> Dus ja, weet je, ik weet wel dat ik het op een gegeven moment zelf ook niet zo breed had. Ja. Dan had ik zoiets van, ja, dan eet ik zelf minder. Maar mijn paard heeft nooit, is nooit tekort gekomen. Nee, en die loopt buiten, die heeft gras, dus die hoef ja. je niet te voederen. Nou, je moet altijd wel, zeker nu het gras, het gras op dit moment bevat geen voedingsstoffen. Nee? Oh. Dus je moet nu wel bijvoeren. Hoeveel uh, maag heeft een paard? Eén. Oh, niet als een koe, die heeft er nee, zeven. Nee, nee, of, nee het is nee? een herkouwer. Oh, dus dus je moet in één keer alles verwerken. Oh. ja ja die grote dikke tanden ja Want, ja, hij ja daar kunnen ze hard mee bijten en als mensen wat meer willen weten waar kunnen ze terecht Facebook website weet jij iets uh, meer willen weten van wat over deze uh, ja problematiek van de provincie ja. of misschien van jullie uh, of van onze stal wij yeah. hebben een, een, een stalsite en uh, stal weg. en daar kan je altijd uh, informatie vinden van hoe ze gehouden worden ik zal de precieze adres dus eventjes opzoeken... want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Okay. Maar we hebben een eigen website... en daar kan je zien wat het kost en hoe de paarden staan. En ah, er dat staan ja, dat ook is wel leuk. Om te weten, ja. En de problematiek? Hè? De problematiek die, dat staat uh, dus in de petities. En er is een... Uh, er moet ook een, een Facebookpagina zijn, heb ik begrepen. ergens Ja, er die, is ook een Facebookpagina. Ja, dan moet je, je even opzoeken... Dan gaan we nu nog een uh, muziek draaien tot aan het nieuws. En dan komen we na het nieuws weer ja. terug. Ja? Tot straks. I want you to get together.